Oké okay, Art, zijn we er klaar voor? Ja hoor, we zijn er klaar voor. daar komt ie nog een keer. Nou Fred, wat een gezellige tent hè, die Apreskiert. Ja, het is hier zeker heel gezellig ja. Zit eens een beetje ons plaatje te draaien. Iedereen gaat uit het dak. Ja, we gaan lekker, we gaan lekker. Maar uh, ik zou wel een biertje lusten. Oké, barman, doe mij twee bier. Nou weet je wat doe de hele zaak maar wat? Oké Like daar komt hij nog een keer.